Het weer, buien met kans op hagel en onweer, ook overdag, onstuimig. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Lieve mensen, op de verjaardag van Sini Klaas is er weer sprake van veel geraas... In Koblenz was er bommengevaar. In Heelen stortte winkelshast in elkaar. En we schijnen een horrorwinter te krijgen. Wat een aanstellerij, denk ik dan bij mijn eigen. En ze zijn erachter, pas sinds kort... dat je bij een begrafenis vaak getild wordt. Nee, niet door de dragers, maar de uitvaartlieden... die zakkenvullers zijn voor die arme nabestaanden... met hun verdriet en pijn... Uh, dan ook nog die Noorse massamoordenaar, die komt misschien al vrij na zeven jaar. Van de PVV moeten kinderen u zeggen gaan, van het CDA de ouders meer voor ze klaarstaan. En we krijgen een nieuwe FNV, maar daar zit ik verder ook niet mee. Voor de dieren wordt het straks helemaal fijn, omdat de Animal Cops nu afgestudeerd zijn. En over de euro, doe men een lol. Daar heb ik mijn buik nou wel van vol. Nou, ik hoop dat u vanavond veel mag krijgen. Dan ga ik er nu maar eens een end aan rijgen. Doei doei. Ja, ik hoor mezelf in echo. Ik hoor mezelf dubbel. Er is iets vreemds aan de ah. Daar komt Martin. Wat is er? Wat? Oh. Nog, ste Nog steeds hoor. Ik hoor... Weet je wat? Ik zet mijn koptelefoon af, dan is het minder erg. Goed. Uh, nou, welkom uh, lieve luisteraars. Uh, dat was de goede vrouw. En, en u kunt op haar website kijken, groentevrouw.com. Ik heb hier gasten, maar voordat ik ze introduceer... moet ik eventjes zeggen dat uh, gisteren regende het zo waanzinnig in Auckland... dat de wedstrijd uh, Nederland-Duitsland in de Champions Trophy hockey voor mannen niet door kon gaan. Dus het moet vannacht. Dus daar gaan we dan eventjes aan uh, aan besteden. Want dit is Radio 1, de sporten nieuwszender van Nederland. Dus ik schakel over nu naar Gerard de Groot. Jazeker, dat klopt allemaal. En ik zal je mijn rijmelarij vergeven en uh, niet geven vanuit uh, Auckland... waar het inmiddels vijf uh, over twee in de middag is. Absoluut geen regen, wel wat wolken aan de lucht... maar er zijn ook grote blauwe stukken. Nederland-Duitsland staat op het punt te beginnen. Een hele belangrijke wedstrijd voor de Nederlandse hockeyers... die gisteren met 2-0 van Zuid-Afrika wonnen. Duitsland uh, won ook met 2-1 van uh, Nieuw-Zeeland. Dat betekent dat de winnaar vandaag van deze wedstrijd... waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, met grote waarschijnlijkheid tot zekerheid bijna zou ik zeggen. Doorgaand naar de finale pool. Er staat dus veel op het spel. Nederland verloor de laatste confrontatie met Duitsland in München-Gladbach. De finale van het Europees kampioenschap eind augustus van deze zomer met liefst 4-2. Kansloos was het toen en ze zijn uit op revanche. Daar kunnen we dus wat van verwachten. De Nederlandse ploeg staat bijna klaar, de wedstrijd gaat bijna beginnen. En dan gaan we eens kijken of Nederland inderdaad die nederlaag vanuit München-Gladbach vanuit augustus heeft weggespoeld. Ja, oké, okay, dat was het. Uh, ik hoor het nog steeds hoor, Martin, dus dat is heel fijn. Maar goed, ik heb mijn gasten hier. Kijk, en uh, dat, zijn, dat kan je toch zien: hè? Dat, dat muzikanten, dat, dat verdient ook geen rode cent. Want uh, uh, Signe zit hier haar eigen sigaretjes te breien te breien, <lacht> te breien <ook. lacht> met zijn apparaatje. Uh, Signe Tollefsen en uh, Ralf Timmermans, een nieuwe muzikale compaan. He? Ja, niet zo nieuw. Nou ja, tuurlijk inderdaad bij het vorige uh, cd'tje, dat uh, bagage, baggage, koffers, baggage, yes? covers, ja. covers, covers hè? wat je ook kunt doen. Dames ja, nee, nee, het, dat was een beetje het koffers, ja, ja, ja. bagage, bagage, baggage. Uh, yeah. Want het zijn namelijk okay. covers, liedjes van anderen. Uh, uh, hebben jullie een lekker weekend gehad? Ja, een beetje druk. Ja, ja. wat heb je gedaan? Ja. Ik had voorstellingen. In een theater. Wat, wat voor voorstelling? Ik componeer voor een theatergroep. Welke? In Eindhoven. United Sea. Oh, dat ken ik helemaal niet. United Cowboys heet het. Oh, right. Spelen. En wat, hebben ze, wat, wat voor programma was dat? Het heette Apology. Het is een hele eigenzinnige ja, eigenzinnig danstheater eigenlijk. Wat leuk. Super fucking vet. Oh, wat ja. goed. Ja. Komt het hele ook een beetje nog als uh, boven de, boven de moedijk... dat ik het ook eens kan gaan bekijken? Want Eindhoven is voor mij te gaan weg, hè? Ja, we spelen... Ja, daar vind ik echt... Uh, we spelen in het nieuwe jaar, zeker in, in, in Amsterdam. Oké. Okay. United Cowboys, ik ga het United van houden. United Cowboys. En singen. jij, Signe, wat heb jij gedaan? Ja, ik heb gewoon gewerkt. Er was natuurlijk ook Sinterklaas en toen uh, heb ik van allerlei werk laten liggen. Dus ik moest uh, inhalen. Ja. Ja. Wat voor werk? Ja, gewoon uh, uh, uh, uh, e-mails schrijven. Oh, dat Repetities soort plannen. Uh, en aan je Zweeds werken. Want ik moet en aan zo Zweeds lachen. Werken. <laughs> ze, heeft, uh, ze heeft een uh, pippi Lengström in het zweet. Doe dus een eerste, eerste... regeltje. <coughs> Laat eens even horen of je het kan. <laughs> huh? Uitkanten af de lilla lilla staden lag een gammel vervallen. tredje In tredgorden la, uh, lag okay, het gammal Oké, okay. klinkt goed, ik geloof ja. het. Hé, <laughs> hey, uh, gaan jullie wat spelen voor mij? Wij gaan wat spelen. Nu meteen? Ja, natuurlijk! Nu okay. Meteen? Okay. Ik denk, wat zitten ze hier ook? Hé, uh... <laughs> hey Martin, dit is echt heel vervelend. Die echo. Oké, okay. doei! Ik dacht, uh, wij, wij, wij zitten inmiddels al aan de whisky. Ik, misschien dat uh, de mensen thuis ook uh, aan de whisky zitten. Dus dan gaan wij... Ik ben alleen mijn kapel kwijt. Dit is een nummer van uh, mijn eerste plaat. Het heet You spitting In My Whisky. Spit in my whiskey. You spit in my whiskey. You got. Kissing and loving Kissing and loving Oh, you got me hooked Kissing and loving Oh, you got me Mensen, dat moet je voorstellen. Dan zit ik hier alleen in die studio. En dan zitten die twee mensen, die, die kijken nu naar elkaar. Dat kan op het podium natuurlijk nooit. Dan zitten dat gewoon te spelen. Voor mij voelt dat. Maar ook voor u thuis. Dat is te gek toch. Wat kan een mens zingen? Wat een stem! Oh. Nou, en dan rook ze ook nog. Kun je nagaan. Dus het goed dat je rookt. Want als je, als je op zou met roken, dan wordt, het, dan wordt het gewoon te erg. Dan wordt het gewoon te uh. goed. <lacht> Hey, ik zou even snel zeggen wat er vannacht komt. Maar heel kort hoor. Ik heb een, een, een, een verhaal uh, van Nancy, uh, Nancy Wil Wiltink. Dat is leuk. En ik heb, wat heb ik nog meer? Een hoorspel op herhaling natuurlijk weer van Leon uh, Povel. En wat heb ik verder? Uh, ik ga een boek, uh, uh, kunt u winnen, van het Amsterdamse Lijflied. Ik heb ook nog een mooi boek, uh, een verhaal over Booms uh, Blues van Wim voorbij. Nou goed, ik hou het allemaal even heel kort. We krijgen natuurlijk weer Rex van Beuningen, Mysterie van Emily en Track Tracers. En vergeet de website niet, www.adalinevanleer.nl. En uh, ik kan even niet op mijn Facebook. Ik ben mijn eigen wachtwoord vergeten. Dat is ook stom, hè? Maar je uh, kunt ook mailen naar hetgoedeleven.nl. En je kan ook mijn bevrienden op Facebook. Daar ga ik dat morgen wel op opzetten. Nou, oké. Okay. We gaan eigenlijk, dacht ik gelijk weer... Nou, we zullen eerst even lullen. We gaan even zitten. Kom ook zitten, uh, Ralf. Ik zal jou even samenvatten, want dat hebben we, je bent hier al vaker geweest. Vat mij samen. Ja, dat is, nou, diep in haar zit een opera-zangeres verborgen. Want dat was haar eerste droom. Hè? En Maria Callas staat dan ook op haar erenlijstje van lichtende voorbeelden. Maar er staan ook bijvoorbeeld Edith Piaf en Janis Joplin op. En dan gaat het eigenlijk vooral omdat die vrouwen op dat podium gewoon... Ja, je gelooft ze. Ze staan daar echt. En dat is iets wat... Uh, Oké, okay, dat is waar, waar, waar, wat zij te gek vindt. Uh, de naam Tollefse dankzij aan haar bedovergrootvader uit Noorwegen. Daarmee is ze 1,16e uh, Noors en daarom... Leert, leert ze nu Zweeds. Goed, <lacht> die man die vestigde zich in Amerika. En eh, daar, nou, daar leefde de ze vele generaties totdat haar pa die studeerde muziek in Ohio. Die kwam hier eh, op een uitwisselingsprogramma in Salzburg eh, terecht. En, eh, en hij heeft een grote liefde voor orgels. Kwam hier in Nederland, want hier stikt het van de kerkorgels. En daar ontmoette hij he, he, he, de mama van Sigmund. En uh, nou, dit, jaar, dit, dit jaar is jouw vader overleden. Ja. ja. En uh, dat is ook wel te horen op je laatste album. Ja. Ja, mooi, ja. Lied. dat is wel echt een van de mooiste nummers. Die ja. had ik geschreven al. En toen in de studio hadden we allebei zoiets van... Ja, het dit... is nog niet helemaal. Dus toen hebben we al van ik... Vooral uh, die zijn gaan zitten. Kom, we gaan het even veranderen. Dus toen hebben we al die akkoorden veranderd. Ik zat echt met mijn nagels in mijn stoel. Ik vond het helemaal niks. Nee, want jou, jouw ding werd helemaal... Uh, ja, ja maar dat vond ik niet erg. Maar ik vond het gewoon niet mooi wat hij deed. Oh. <laughs> maar toen hebben we het vijf dagen laten zitten. En toen er weer naar geluisterd. En toen was het eigenlijk... Dat was het. Toen dacht je, dit is ja, prachtig. Dit is het ja, is ja, ja. Mooiste, wat we, wat nu, mooiste nummer, wat, ja, ik, ik wil zeggen, wat ik heb geschreven. Maar Ralf heeft natuurlijk gewoon meegeschreven. Ja, ja. Ook de tekst gewoon. Okay. Dus, uh, ja. Komt het da komt da dat straks, dan ga je het dadelijk nog doen of niet? Nee. Of was dat niet op je programma? Niet nou, mensen, moeten je de cd kopen. Hè? Hey, dat is dat, dat allemaal even duidelijk is. Goed, uh, mis je meer? Ja. Maar ja. aan de andere kant, ik keek een paar dagen geleden naar zijn foto... en toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk helemaal niet gevoeld gevoel dat hij weg is. Nee. Dus aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Je hebt hem de laatste maanden heel intensief mee, met hem meegeleefd. Ja. Was het een bijzondere man? Ja. Wat was er zo ja. bijzonder aan? Het was de een, een liefste man die ik ooit ontmoet heb... Uh, betrouwbaar, eerlijk. Ik heb nog nooit een leugen horen vertellen. Je kon altijd van hem op aan. Je moest het wel vragen, want het was, geen, het was niet iemand die uh, initiatief nam. En ik weet nog wel dat ik, dat ik tien was en dat iemand mij vroeg, wat doet jouw vader? Toen zei ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ja hij zei niks. Hij was heel stil in de achtergrond altijd. En... Uh, ja, ik bedoel, als je het hem vroeg, dan zei hij het wel. Maar ja, mijn moeder die kwam dan thuis en die vertelde van... nou, op werk dit en zussen. Dus ik wist ja. precies wat mijn moeder deed. En hoe ja, ja, ja, ja. de collega's heten en ja. weet je wel, maar wat mijn vader ging Maar niet wat de deed hij nou? Hij was eerst muzikoloog en is toen toen dat hele... toen, computer, hè, wat, uh, toen is hij overgegaan naar uh, com uh, computer science... Ja, het was gewoon zijn hobby. Maar ja. dan, dan praat je over MS-DOS en Pascal en oh ja. al die oude computertaal. En dat, dat deed hij. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Dus echt aan het hele begin van de, toen dat net op de universiteit dat je dat je kon studeren. Precies, ja, ja. ja. Nou goed, uh, we gaan weer terug naar jouw do doopzeel, want waar waren we? Uh, ja, oké, okay, je ging al heel vroeg naar koorschool. En als opstandige puber zong ze ooit met uh, knalblauw haar in de Matthäus in Vredenburg. En dan werd ze alleen maar toegelaten omdat ze echt kon zingen. Maar dat weten wij dus nu ook wel. Uh, ze kreeg op een gitaar, leerde het zichzelf. En dat is waarschijnlijk de beste leerschool, want ze houdt niet zo van mensen die haar iets leren. Uh, uh, je was dik in de puberteit, toen je opeens moest verhuizen naar Engeland. Hè, omdat ja. jouw moeder een roeping had. Uh, ze wilde heel graag priester worden, maar ze was katholiek. En dan kan dat niet in Nederland, belachelijk. En maar wel in de Anglicaanse kerk. En daar is ze ook uh, gewijd als priester. En uh, ze heeft theologie daar gestudeerd. In Manchester heb je daar gewoond, ja. ja. En toen zat je middelbare school. En dan ging je ook uh, naar een soort voorbereidend conservatorium. ging allemaal heel goed. Zang, maar ja, en sopraan daar kan je de grachten mee dempen. En uh, ontzettend competitief. En ellebogen hou je allemaal niet van. En uh, nou, je wist het niet. Dus je ging gewoon maar, dacht je, nou, dan ga ik filosofie studeren. Dan weet ik wel wie ik ben. En dat was het ook niet. Dan ging je weer terug naar Nederland. Dan dacht je, nou, dan ga ik weer naar het conservatorium. Of ze hadden, nee, ik ga medicijnen studeren. Nee, of ga ik naar het golfstorm? Weet je wat, ik ga gewoon uh, popmuziek maken. En dat uh, deed ze dus. En toen uh, was ze bij de grote prijs. En toen won ze nog uh, uh, iets, een prijsje. En toen was er iemand in het, in het Vondelpark. Die hoorde haar spelen. En toen mocht ze een cd maken. En... Enzovoort, enzovoort. En um, nou, ze is het tweede cd'tje is uitgekomen. Dat was een tussendoor cd'tje. Daar heeft ze Ralph leren kennen. Dat is dat baggage, bagage. Dus dat covers, prachtige covers van anderen. Want ik moet je... Kijk, Dirty Diana, dat vond ik altijd wel een aardig nummer. Maar sinds zij het gezongen heeft, is dat gewoon een pracht nummer. Of Down by the Water. daarna nou, goed, helemaal te gek. Um, en nu heeft ze dus haar, <lacht> derde, haar tweede echte cd. Nou, ja. ik ben, nou ben ik er een beetje, hè. Goed. Zo, je bent wel heel erg goed geïnformeerd. Nee, maar ja, goed, je bent, je bent hier toch al vaker geweest? Ik, ik ja, had nu ja, al maar dat de... je het wil herinneren hier gewoon. Ik, uh, ja. ik Ralf, gewoon hoe meten. kom je aan die Ralf? Ralf, vertel. Hoe kom je? Ja, dan moet jij vertellen hoe jij aan mij komt. Ja, hoe, of hoe jij aan mij komt. Oh ja, ik kom aan jou. Ja, jij Shit. kwam aan mij. Ik uh, programmeerde voor een festival. Ja? Uh, met, die, met diezelfde dansgroep waar ik eerder over sprak, ja? daar doen we ook een soort festival mee waar we dans en muziek en uh, allerlei kunstvormen mengen. En toen uh, kwam ik heel toevallig op MySpace wat toen nog hip was en nu uh, ja, dood, dood is, zo <laughs> toen zo <thousands>. yesterday. <laughs> Ten. Anyway, en toen uh, hoorde ik het nummer King of the Fire en toen heb ik uh, gevraagd of ze wilden komen spelen en dat deze. En uh, toen is een uh, vriendschap heel langzaam gaan bloeien en die is ja. Die is over de jaren steeds hechter geworden. En nu is het bijna... Ja. Ik zit heel erg... Ik kan je helemaal niet zien. Oh, het is zo onhandig. Kijk, je bent een klein mannetje. Dat is het. <laughs> ik, ik zal rechtop gaan zitten, dat helpt. <laughs> ik krijg hem nou goed. Okay, maar, ja. maar, ik uh, zal bukken. Ralf, nee, nee, nee. Um, wat, wat, wat, hoe, hoe omschrijf je die stem van haar? Dat is toch... Uh... Ja, het is gewoon heel eigen. Ze heeft gewoon een hele sterke eigen stem. Die zich makkelijk uh, onderscheidt van alle andere stemmen. Dat doet ze gewoon supergoed en ze kan gewoon heel veel aan ook. En ja, het is gewoon echt een, een, een natural, zoals ze dat noemen. Ja, een natural. Maar misschien komt het ook wel omdat ze dus die klassieke scholing heeft gehad. Ze weet hoe ze haar stem moet gebruiken, de adem. Ja. Zal dat niet allemaal heel erg schelen? je hebt natuurlijk een behoorlijk bereik, heeft ze ook, hè? Ja, gigantisch. Hé, <laughs> oh. hey, en uh, uh, deze plaat, waar hebben je die opgenomen? In Eindhoven. In, in onze studio in Eindhoven. Ja, je hebt een eigen studio. Wat is dat voor chics? Ja, we hebben met de band waar ik in speel hebben we, hebben we gewoon heel lang uh, al onze centjes die we verdienden op grote hoop gegooid. En hebben we uiteindelijk heel langzaam die uh, toko van opgebouwd. Ja. En uh, dat is nu uh, echt een studio geworden waar je bijvoorbeeld die, de plaats van Cygne kan opnemen. Ja, maar jullie zijn ook in het buitenland geweest? Daarmee met, met die plaat of uh, uh, uh, uh, ik nog uh, niet? Uh, is dat wel de bedoeling? Uh, dat is wel de bedoeling, ja. En welke buitenlanden denk je dan? Nou, ik, uh, ik heb veel in, uh, in Duitsland gespeeld. Uh, en uh, Engeland staat misschien op de agenda. Dat, is nog, dat moet nog doorkomen. Uh, dus ja, dat... Ja, want in Engeland is jouw eerste plaat wel uitgekomen, toch? En ja. die heeft dan ook mooie recensie gekregen. Ja, ja. Maar ja, de markt is daar heel overvol, of niet? Ja, zeker. Ja. Maar ja, we hebben daar uh, twee, twee of drie keer... Weet ik niet meer. Twee of drie keer getoerd uh, in Engeland, dus uh, met de eerste plaat. Ja. Ik wil heel graag een nummer horen nu <kijkt> van, de, van de nieuwe plaat. Kan dat? Dat kan. Ja. Gaan ja, ze weer? Die echo is weg, hè? Komt dat toch amateuristisch over? Dat ben ik zelf voor me. Er zitten hier knopjes voor me. En ik had de verkeerde knopjes ingedrukt. Of iemand die voor mij hier zat uit te zenden. Dat is niet mijn schuld. Of misschien een beetje. Ziek naar Ralf. Ik je even bijstemmen. Take your time. Dit is uh, Where You Been. Die heb ik eigenlijk opgenomen in Amerika. En die is toen... Ja, eigenlijk met... nog uh, was nog een zware bevalling om die op, de, op deze plaat te krijgen. Why? Ja, ik had tegen Ralf gezegd van hij is helemaal klaar om te gaan... En, uh, en toen draaiden we hem in de studio, toen alle liedjes klaar waren. En ja, we zaten met z'n drieën zo te luisteren, met ook de mixer. Ja, ja met z'n al een beetje van, ja... We, uh... ja het was gewoon, Dat was ja, het gewoon was saai. Het was gewoon saai. Was... Oh, ja, ja, het was gewoon een heel saai nummer. In, in, uh, te, bij, bij al die andere nummers. Welk, over welk nummer hebben we het nu? Where You Been. Oh ja. En... Uh... Ja, omdat al die andere nummers zo dynamisch waren en, zijn, en er gebeurt heel veel. En, en where you've been, ja, wat deed dat niet? En toen was het van de keuze van, oké, okay, we gaan hem of helemaal opnieuw opnemen... of we gaan er iets bij doen. En toen hadden we besloten, we gaan hem opnieuw opnemen. En dat was zo'n gestresst omdat we zondag moesten masteren. Dus we hadden donderdag, vrijdag en zaterdag om op te nemen en te mixen. Alles. En dat met violen en weet je wel, voor alles bij elkaar. Dus uh, toen heb ik toch op woensdagavond, toch nog eventjes tot echt tot in de vroege uurtjes... zitten pielen met gitaar. En uh, uiteindelijk is daar dus toch een heel goed nummer uitgekomen. Maar met zoveel stress dat ik echt, nou, ik moest echt een week bijkomen. Het laatste loodje. Echt het allerlaatste loodje. Oh man, wat een nachtmerrie was dat. Nou, we gaan het horen. Maar het is, is helemaal goed gekomen en het uh, is wel een van de, de lekkerdere nummers... Gewoon een lekker nummer. Ja. En overigens, fantastisch. Hè? Er staan hier gewoon twee gitaar. Het lijkt alsof het een hele band is. Hè? Nou, laten we horen. MUZIEK Um. Uh, de, de grootste overgang eigenlijk van de vorige CD naar deze is... Je hebt een elektricitaar gekregen, hè? Is dat het? Ja. ja. En toen moest er een band komen. Nou, die band die had ik al. Ik had... Uh, ja, wanneer zijn we voor het eerst... Bij de presentatie van de eerste album hebben we voor het eerst samen Paradiso. gespeeld. Ja, Paradiso. Toen, ja, want wie zit er nu bij jou in de band? Uh, Ralf, Jeroen, Johan en Johan. En dat dus zijn... het is gewoon de mensen van Mindpark. Mind, het is gewoon Minepark. Het is gewoon Mindpark. Een ja. grote vrienden. Ja, en en hoe, hoe moet dat nou? Uh, uh, Ralf. Dus als, als jullie dubbel geboekt worden, dat is Ja, dan moet ik solo. Ja. ja. Ik zo is dat. Ja. Ja. ja, niks aan te doen. Maar goed, jullie hebben gewoon twee ijzers in het vuur. Precies. Ja, ja vooral gewoon heel veel lol. Dat is ook. <hums> dat is ja. Wel... Ja. Want jij, jij, jij gaat op tournee met. Uh, met de Nits, zag ik. Ja. Wat grappig. Ja. Hoe, hoe komt dat zo in zijn in, in zi werk? Um, ik, ken de, ik ken de drummer, Rob. Uh, dat is een. een, een uh, ja, ik heb hem leren kennen. Toen, Rob Kloet. Rob Kloet, ja precies. Ik heb hem een paar jaar leren kennen. En zij zijn ja, zij hebben mij gemaild. Van, uh, wil, je, wil je met ons, met ons toeren? En is dat in Nederland? Of, uh, want ze, ja. ze, uh, oh, oké. Okay. Want ze toeren ook heel. Ze zijn uh, heel bekend in Finland. En in, Echt waar? Ja, heel populair leuk. in Finland en toch? in Zwitserland. En, uh, wist je dat niet? Goh. Nee. nee. Waanzinnig. Nou, nee, ze spelen meer in het buitenland dan. Uh, oké. Okay. Dus dan, dat is ook leuk van jou. Dan, uh, ja. Nou goed. Uh, ik zou zeggen. Zullen wij eventjes uh, iets van Mindpark draaien? Dat is ja. misschien toch wel. Uh, hè? Leuk. En uh, vertel even iets over die cd. Want die is, die is niet zo lang geleden uitgekomen, mm. toch? Eh, uh, uh, mij. Mij al? Oh, oké. Okay. We Will Adapt. Ja. En die titel begrijp ik toch niet. Ik, ik las een hele vreemde verklaring. Is dat zo? Waar las je die? Ja, ergens op internet. Ik denk, nou, wat een gelul. Ik vraag het wel gewoon eraf. We Will Adapt. Uh, we Will Adapt, ja, het slaat op dat... wat er ook gebeurt, hoe systemen ook veranderen... en hoe de wereld ook verandert... er zit gewoon een soort mechanisme in ons... dat we gewoon ons toch wel aanpassen. En dat is ergens heel mooi. En ergens heel treurig. En... En die, uh, die strijd, zeg maar, tussen dat het ook heel mooi is, maar eigenlijk ook heel treurig, dat, uh, dat omvangt een beetje wie wil adapt. Oké. Okay. Ja. ja, het is nummer, uh, nummer drie gaan we draaien. Oké, okay. Box is better. Box is better. Ik vind het heerlijk klinken, uh, Ralf Timmermans Dank van Mind Park. En uh, het is echt Crosby Stills and Young Revisited. En dat was ook een beetje jullie uh, opzet, begrijp ik? Nou, we zaten in de studio en toen hadden we dit geschreven. En toen gingen we met z'n allen dat koortje zingen. Of die... Ja. die, die, die, die jullie hebben die fantastisch mooi zingen samen, ja. En uh, toen dachten we van, shit man, dit doet ons echt zelf denken aan, aan Crosby, Stills, Nash Young. Ja. Dus dan hebben we een heel klein beetje die sound proberen te benaderen. Ja. Maar dat is natuurlijk onmogelijk, want die microfoons hebben we niet. En... Nee, nee, nee. Maar, uh, ja, nou. Voor, voor mijn... Uh, Zit er een beetje in in ieder geval. Absoluut, absoluut. Hé, jullie hebben ook muziek meegenomen. En een heleboel mooie nummers, veel te veel. En het gaat om jullie. Maar... Uh, jij wil Talk Talk laten horen. Ja, ik... dit, is een, dit is een CD die Ralf mij heeft laten horen en toen ik die voor het eerst hoorde dacht ik echt What the fuck is this? Dus er, ik hoorde dat in denk van nou ah, de, echt van een andere wereld of echt zo. Echt waar? Want ik ken ja, het want, natuurlijk wel. Want ik, precies, Talk Talk was heel erg van de jaren tachtig pop, ja. pop popliedjes. Maar het grappige is, zij hebben toen uh, deze toen ze deze plaat op gingen nemen toen. Uh, hebben ze zich opgesloten in de studio. De Managers, uh, platenmaatschappij, niemand mocht erin. Ja. En iedereen had zoiets van... Nou, dat komt wel goed, want ze hebben zulke hits gescoord. Uh, komt er wel, komt wel iets vets uit. En toen hebben ze dus dit opgenomen. Nou, ze zijn daarna dus met hun platenmaatschappij niet meer konden ze niet meer door één deur, dus nee, die, hebben, die hebben ze laten vallen. Maar ja. dit is, nee, is zo'n ontzettend mooie moet je mooi zeggen, plaat. dus hè, jij, jij mailde mij dat lijstje door van, van nummers, en toen ging ik dit luisteren en toen zei ik, Hé, is dit toch Ja, Precies, ja. Dat, is, ja, dat, is, ja. dat is het ja. bijzondere. Want maar ik hoorde dat ik had zijn een bloedhekel aan die bands. Al die, ja. ik vond het allemaal zo van die, van die ontzettende seksloze, blanke muziek. Ja, maar, nou, dat is <laughs> grappig, want dit deze ja. plaat, dit hier moet je seks op hebben. oké. Okay. Ik hoorde dat meteen. Ja, goed. Uh, wie uh, ja. Ja. Laat even een stukje horen, uh, Martin. Ja, nee we ook niet weer de bas de bas moet als het pas straks de bas en de drum in komt dan moet hij zelf te zien staan Van een soort ja. stadion sint rockachtige achtige band, wat ze toen waren. Heel veel synthesizers en Such a Shame. En ja, dat dat soort muziek. En dan naar een volledig akoestische, yeah. hele zwoele, organische ja, ja. plaat gaat. Ja. Dus het is natuurlijk gewoon zelfmoord. Eh, zeg maar in, het, in een soort vakgebied. Hè. De, de, van de hits naar dit soort hele lange nummers. Maar wel een echt een hele mooie statement. Oh, so en de, de, deze plaat staat ook op de A-lijst van alle bands waar ik van hou. Die zullen allemaal zeggen: Oh, talk, talk, Spirit of Eden. Yeah. Wauw. Oké, okay, ja. nou, ik vind het en zo leuk, trekken. want nu heb ik dat weer ontdekt. Ik ga die Hartstikke goed. Um, ik zal eventjes melden, wat staat hier recht voor mijn neus. De tussenstand van de hockeywedstrijd, weet je wel, ergens in Oakland. Uh, het is uh, drie minuten voor rust. Hé, is het 2-2 hey, geworden? Nou, dat is leuk nieuws, want ik, net was het nog uh, uh, 2-1 voor Duitsland. Ik dacht, nou, dat ga ik gewoon niet vertellen. Dat is zo lullig. <laughs> maar nu staan we weer gelijk. Oei, ooi, oi. Nou, na drie uur weer hockey live. Toeloof. Uh, verder. Um, zullen we nog iets laten horen? Iets, want ik vind het heel leuk dat wat jullie inspireert. Dus toch, toch. Want je hebt nou bijvoorbeeld ook Le Voix. Uh, uh, le Mystère, le Mystère de Voix Bulgair. Ja, nou dat is de nummer, de nummer wat ik net heb gespeeld. Waar je bent, toen ik dat aan het opnemen was in Amerika. Toen heb ik, stond dit eigenlijk gewoon constant op mijn, uh, op mijn iPod te spelen. En in. Uh, op de opname het had, heb ik hier niets want ik heb maar één stem maar op de opnames heb je in een tussenstukje heb je een drie tussenstukje en dat zijn stemmen die heel erg op elkaar gestapeld zijn en dat, dat is heel erg geïnspireerd door de mysterie. Dat ik, zijn uh, je eigen stemmen. Ja ja. W want die CD want die hebben jullie beiden helemaal zelf allemaal ingespeeld hè ja. en al die stemmen. Ja. Ja. Oké okay, dus we een stukje een klein stukje van wat uh, is toch ja. wel prachtig mooi nummer ook. Ja heb je hem uh, Martin? Dus dat is uh, kan hè? Ik heb en dan ook op CD Door. Fantastisch. Van het lijstje uh, uh, wat je me hebt opgegeven... is er nog iets waarvan je zegt... Hefter uh, Klang, dat is een Deense band. Ja. Uh, dat vind je, heb je... Dat inspireert je. The Fudge. The Fudge. De Fudge. Volgens mij moeten we... Het is eigenlijk wel niet echt een, een, een rustig nachtnummer... maar dat is wel een hele bijzondere band. Vertel daar eens ja. over. Nou, ik heb ze gezien bij de grote prijs. Uh, het is gewoon een Nederlands clubje. Het is een Nederlands clubje. En ik heb ze gezien bij de grote prijs. Nou, Ik viel achterover van... ...van verbazing en enthousiasme en van wauw. Ze... Dit jaar? Vorig jaar Vorig jaar geloof ik. Oké. Okay. En uh... hebben ze gewonnen of niet? Nee, oh. wat ik heel raar vond. Maar uh, um, ik heb ze toen een paar maanden geleden in Paradiso gezien... ...met ja? de hun cd-presentatie. En had ik een vriend van mij meegenomen. En wij stonden daar. En we hadden net een andere band gezien. En ja, dat was allemaal wel heel goed. Maar dat stond allemaal een beetje seksloos op het podium. Een beetje die nummers af te. Weet je. Het was, stond, het was helemaal. Eh, alles goed gespeeld. En het klonk goed. Nou, die en, andere band die je gezien had. Ja, die hadden we eh, een paar uur ervoor gezien. En, en toen kwamen we boven naar de Fudge. Het was uitverkocht. Gelukkig had ik kaartjes gereserveerd. En wij kwamen er boven naar echt die jongens. Die staan gewoon. Het, die spatten gewoon uit elkaar van hormonen en seks en <lacht> muziek en stoer en gewoon zulke ontzettend goede muziek. Echt ik nee, nou, ik vond het echt ja, ik, je moet ze gewoon ook live zien. Live ja. zijn ze nou, ja, goeie helemaal te gek. Nou, luister. Ze zijn een beetje stevig, maar komt ja. Zo is mooi geweest. Uh, Signe is helemaal opgeladen, heeft hier lekker staan dansen, dus. en uh, uh, Ralf is even gaan roken, dus uh, even weer rust, Signe. Zo, zo meteen, meteen ook gewoon erin. Ik ga echt een heel rustig nummer spelen. Dit is een nummer um, dat ik uh, in, van de zomer gespeeld heb in Amsterdam en het was een uh, soort thema gebeuren waar uh, mensen uit Noord uh, die van buiten af naar Noord verhuisden hun verhaal deden en daar dan een liedje bij kozen wat zij ja wat wat hun uh, gevoel weer weerspiegelde of zo ja precies iets wat belangrijk was voor dat moment en uh, toen werd ik gekoppeld aan uh, Rosie uh, uit Engeland en voor haar was dit nummer ja, heel erg uh, belangrijk in die periode. En uh, dat is het nummer van uh, Cat Power, I dat... Want A good, good Woman, heet het. En het is in de Tolhuistuin of zo, dat je dat uh, deed? Ja. Dat is ook een leuke plek, ben nog nooit geweest. Moet oh, superleuk. Ja, ja oké. Okay. Ja. Mm -hmm. Dus even mijn gitaar wat omhoog... I'll be leaving This is why I can't see This is why I can't helemaal. Ik was helemaal, ik was helemaal verdwenen in. Ik zat te denken over I Want You to Be a Good Man dacht ik ja. Ik zat over mijn eigen man te denken. Nou dat hoort hè met muziek. Is toch iets moois muziek. Ja niet dan. Daar is hij weer. Het is stil, het is stil, mooi hè? Je gaat nog iets doen in het perron, ja, klopt dat? Dat klopt met de lijnen, ja, goede vriendin van je. Een goede vriendin van mij. Hoe, hoe zit het met haar carrière? Uh, zij is nu aan het opnemen, dus er komt een nieuw album uit. Oké, okay. ja. ben ik al nieuw naar. En wie is Ernst van der Pas ook weer? Dat is een uh, ja, uh, uh, hij noemt zichzelf singer-songwriter, maar hij is ja ook een beetje een comedian. Uh, en ja, ik wilde eigenlijk uh, een, een, iemand erbij hebben. Want ik wilde niet drie singer-songwriters, drie vrouwen. Weet je wel, ik wilde, er moest een soort dynamische uh, iets bij. Dus ik wilde in eerste instantie een man. En in tweede instantie dacht ik of iemand van een, van een hele harde rockband of iemand, weet je wel. Maar ik er moest ook drie stemmen kunnen zingen. Dus uiteindelijk ben ik bij Ernst... Uh, heb ik daar dacht ik, van volgens mij is Ernst wel iemand die, uh, die dat leuk vindt en kan. En waardoor het leuk wordt. En, en wat gaan uh, jullie doen? Is, is een soort kerstprogrammaatje? Ja, dus we gaan uh, ik ga nummers van mij spelen. Leijne gaat nummers spelen, Ernst gaat nummers spelen. En tussendoor kerstliedjes. Met z'n drieën, drie stemmig. Uh, ja. Nou, wauw. Nou, als je erbij wil zijn, moet je snel zijn. Want het is heel klein in het perron. Ja, het 16, is ook het 70, bijna 60. uitverkocht oh, ja, ook. kijk kan naar gaan Goed, wat wordt het volgende nummer? Uh, scared? Scared? Scared? Ja. Oh ja, kan, nee, dat kan niet, want dan moet ik mijn gitaar omstemmen. Oké. Okay. Oh. Dit is een nummer dat uh, ook op de, op de laatste plaats staat. En Ralf heeft... We hadden op een gegeven moment een paar nummers waarvan we dachten van ja... Mm, het past niet echt en we hebben echt heel erg lopen, lopen proberen en, en eigenlijk een beetje geforceerd die nummers erin proberen te krijgen, maar het past er gewoon niet. Maar hoe bedoel je? Want je, je maakt een, een album en daar zet je al je nummers op die je, die je gemaakt hebt. Dat moet allemaal ook bij elkaar passen, vind je? Ja, dat vonden wij wel. Ja, en ik, had, ik heb eigenlijk in, in een half jaar tijd een ontzettende omslag gemaakt qua muzikale richting. Uh, veel meer. Ralf die zei op een gegeven moment: van, ja, wat, wat, waar, Waarom zit je toch in die singer-songwriter hoek de hele tijd? Weet je, al die shit die ik je laat horen: uh, Blonde Redhead, Afterclang, Talk Talk uh, nummer, uh, uh, Plaats. Uh, al die uh, alternatieve en harde zooi die hij me liet horen, vond ik altijd helemaal te gek. En hij zei van, waarom zit je nog... En toen dacht ik van, ja, dat is eigenlijk ook zo. Want altijd als ik nieuwe muziek zat te zoeken... dan ik, zocht ik altijd in de singer-songwriter-hoek. En ik was gewoon niks dat ik leuk vond. En ja, je, wordt, je bent natuurlijk heel snel uh, singer-songwriter... als je meisje met gitaar bent. Dus ik ben heel erg... Het is heel over, erg overdaad, hè? Er is een overkill aan uh, singer -songwriter. Ja, ook dat. Ja, precies. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ben ook eigenlijk helemaal geen... Of dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil hard en, en distortion en band en drums en een dikke vette bas eronder. Dat, dat wil ik. En dat kreeg ik dus met Mindpark. Park. En als ik met Mind Park speel, vind ik, nou ja, dan kan mijn wereld niet meer stuk. Ja. Hoe zeg je dat? Ja, dat is goed. Ja. Um, maar goed, kapot. toen hadden we. Wat? Kapot. Kapot? <laughs> <laughs> ik had nu al die nummers kapot, hoor? Ik had een nummerstuk. Nee, is goed. <lacht> ik ga er even lekker bij. Maar goed, uh, toen hadden we dus twee nummers: Happy Camper en uh, Californians and Made Sugar, die gewoon, ja, gewoon echt, echt niet inpasten. En toen heb ik in Zweden twee nieuwe nummers geschreven en die hebben we erop gegooid. En toen kwam uh, Ralf met uh, nummer Scared, waarvan hij zei: Van ja, volgens mij is dat wel een heel mooi nummer voor jou om te spelen. En toen heb ik een gegeven paard in de bek gekeken, de nummers of de tekst veranderd. En toen werd dat dit. Je eigen tekst van gemaakt, maar de muziek is van Ralf. Ja. Die teksten, dat is. Uh, is dat, komt je dat aanvliegen of is dat, is dat werken? Ploeteren? Ja, uh, soms is het, komt het je aanvliegen en soms is het heel hard werken. Ja. ja. Maar ja, als het je aankomt vliegen, dat zijn eigenlijk wel de beste teksten. Als je er heel hard op moet werken, dan. Ja, tenminste bij mij hoor. Uh, ja? Ik praat alleen maar over mezelf. <laughs> en deze? Uh, deze is me wel aankomen vliegen. Dat was een hele heftige tijd met mijn ex. En, uh, en dit, ja, dat zat zo in de lucht. Ik kon eigenlijk de woorden gewoon eruit plukken. Ja, het ja. Ja, is heel mooi. En toch is het, is het universeel genoeg. Hè? Want ik kan er ook iets in herkennen. Ja, wel, ja. dat is wat de ja. bedoeling. <tus> nou, um, zullen we nog een keer... oh jeetje, het is, het is al uh, nog twee minuutjes. Dus dat gaan we niet meer, niet meer redden. Blijven jullie nog eventjes... Ja, dan ga ik, ga ik natuurlijk wel um, uh, heel erg in de, in de war komen met, uh, met wat ik gepland had. Dus dat moet het verhaal van Nancy Wilding gaan we misschien een beetje doorschuiven. Zal ik het allemaal even mailen? Um, zullen wij die laatste minuut nog even, uh, even naar de hockey nu al? Is de hockey er? Ja, dan, dan zijn we daar gelijk vanaf. Ja, oké, okay, doe maar. Uh, Af, dus we gaan weer naar uh, Gerard. Uh, ja? Ja. Daar zijn we nog. Een half uur wordt er nog ook iets. Dus, dus je bent er nog niet helemaal vanaf. We moeten nog een half uur doorspelen bij Nederland tegen Duitsland bij de Champions Trophy. 2-2 is de stand op dit moment. Dat was ook de ruststand. We zijn dus uh, vijf minuten na de rust bezig. En ik uh, moet even vertellen dat uh, die score tot stand kwam voor Nederland... al na de dertiende minuut in de eerste helft door Billy Bakker 1-0. Tobias Matania 1-1 en daarna een geweldige fout van Wouter Jolie. in de Nederlandse defensie was het uh, Christophe Menke die voor 1-2 zorgde. Voorsprong dus voor Duitsland. En Jeroen Hertzberger maakte een er vlak voor de rust 2-2 van. In een wedstrijd waarin beide ploegen elkaar niet alleen op het scorebord... maar ook op het veld goed in, de, in evenwicht houden. Evenveel corners allebei. Duitsland iets meer kansen dan Nederland. Wat dat betreft misschien wat meer recht op een voorsprong. Maar zo is het niet. Nederland tegen Duitsland. Gewoon 2-2 met nog 29 minuten te spelen. Oh, ja. Uh, Dankjewel, Gerard. Alsjeblieft.